De met Hongaarse toeristen gevulde bus was met hoge snelheid op weg naar het vliegveld. Door een onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur en sloeg de bus over de kop. In Egypte gebeurden veel verkeersongelukken door de slechte staat van de wegen. Ook nemen de meeste Egyptenaren het niet zo nauw met de verkeersregels. Jaarlijks komen er naar schatting zo'n 6000 mensen om in het verkeer. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën, waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Zo altijd was ze weer bizar gekleed, ditmaal in een grote zilveren jurk met een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijk artiest was Justin Bieber, die twee awards won. Ook Bruno Mars en 30 Seconds to Mars kregen twee awards. Tijdens de show in Belfast traden onder andere David Guetta, Lady Gaga en Justin Bieber op. En ook werd stilgestaan bij de dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse. Het weer is bewolkt en de temperatuur daalt van 8 naar 10 graden aan de kust tot 6 in het oosten. Overdag weinig ruimte voor de zon. staat aan de kust een stevige noordoostenwind bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah. Never guessed in the rock of my phone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 Overal. Een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een alles in de winterse kou. Maar het aller allerliefste wil ik jou. Er zijn van die mensen.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 Het ritme van Zandvoort, ook op TV. TV. Cfn Text TV op kanaal 45. 45. 6.9 ZFM ZFM, Zfm. You get yourself some action you Get yourself a body you yourself and you don't Get yourself an answer Mind out of its own breaks I'm gonna do a party Don't be scared, it's a tits And that's what you gotta be prepared Don't be scared, it's a tits And that's what you gotta be prepared Don't be scared, You know your mama, and your daddy don't care. Don't forget it's a different ass. What you gotta be prepared? You've got the buzz We're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 en bijna nog steeds bij was, ik niet de niks maar de tenzij was. Ik niet de kiesel maar de kei was, ik niet de honing maar de bijwas was. Ik niet de modder maar de knai was, ik niet de vet maar juist de sprei was. Ik niet de maan maar juist de tij was, ik niet de kassa maar de rij was. Ik niet de rahu maar de pastai was, ik niet zo gesloten mag.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 en dan nog steeds blijven gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was wat jij was En jij was dan die Nog gij dan nog steeds. En wij dan nog steeds, wij dan.